Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney... heeft de voorverkiezingen in de staten Arizona en Michigan gewonnen. In Arizona gebeurde dat met overmacht. In zijn thuisstaat Michigan haalde Romney ongeveer 5% meer... dan zijn rivaal Rick Santorum. Volgende week is het Super Tuesday. Dan wordt er in tien staten tegelijk gestemd... over wie het in de verkiezingen moet opnemen... tegen de democraat Barack Obama.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 het Rode Kruis heeft een nieuwe ronde van evacuaties uit de Syrische stad Homs afgeblazen. Het was er gisteren te gevaarlijk. Ook enkele journalisten, onder wie de Franse Edith Bouvier, zijn nog in de stad. In tegenstelling tot wat president Sarkozy gisteren zei. Vandaag is er opnieuw overleg tussen het Rode Kruis, de Syrische machthebbers en het verzet over het evacueren van gewonden. In Griekenland is het parlement akkoord gegaan met nieuwe bezuinigingen ter waarde van 3,2 miljard euro. Dat was een voorwaarde van de EU, de ECB en het IMF voor nog eens 130 miljard euro aan steun. Dat nieuwe reddingspakket kreeg gisteravond in Den Haag de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer. Stanley A., die verdacht wordt van het doden van het 15-jarige meisje Ximena, heeft begin deze maand na zijn hulpverlener om extra hulp gevraagd. Chimena werd zaterdagochtend dood op straat gevonden in Den Haag. A. schreef in een brief aan een GGZ-instelling dat hij veel negatieve gedachten heeft over agressie en woede, zegt zijn advocaat. Het is onduidelijk of A. inderdaad meer hulp heeft gekregen. Dan het weer, bewolkt in op veel plaatsen nevel of mist. Vooral vanochtend nog grijs, maar vanmiddag mogelijk wat zon. 10 graden in het noorden wordt het tot 13 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen, mijn naam is Cameron Oela en naast mij zit Anne de Jong. Het is woensdag, het is Schrikkeldag, 29 februari dus. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL, het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot hier vlak om de hoek. Komend uur hoort u wat Schrikkeldag betekent voor een gemiddeld gezin. Hoe Oranje zich voorbereidt op de Interland van vanavond. En u hoort wie de ideale fractievoorzitter van de PvdA is voor het kabinet Rutte. Maar we beginnen met een heel ander onderwerp. Mensen met een handicap moeten er alles aan doen om een steentje bij te dragen aan de Nederlandse economie. Met behulp van bijvoorbeeld de Wajong-regeling is dat mogelijk. Vandaag presenteert het CBS cijfers waaruit blijkt hoeveel mensen precies gebruik maken van deze regeling. Maar hoe werkt deze regeling precies? En is dit genoeg om de gehandicapten van Nederland aan een baan te krijgen? We bespreken dat en meer het komende uur met Olette Koops, voorzitter van Cap 100 en Christel Poortenaar, algemeen directeur van USG Restart. Die zich inzetten om de gehandicapten aan een baan te helpen. Dames, fijn dat jullie er op dit vroege uur bij wilden zijn. Het is CAP 100, hè? want ik oh, het zei het CAP 100. Uh, het is CAP 100, maar ik, ik corrigeer even, ik ben niet uh, voorzitter. Oh. We hebben inderdaad een, een bestuur, maar ik ben uh, directeur van uh, CAP 100. Ach, ja. kijk, dan dan wat, do zo. wat doet een directeur van CAP 100? Ja, die doet, uh, die doet heel veel, kan ik je Zoals? vertellen. Nou, wat ik doe, ik, uh, ik ben verantwoordelijk voor, uh, voor CAP 100, organisatie. Uh, die zich hard maakt voor mensen met lichamelijke beperking. Uh, en een verbinding legt met het bedrijfsleven. Een jonge organisatie, anderhalf jaar geleden start. Dus wij zijn echt aan het bouwen, dus daar uh, uh, hou ik me onder andere mee bezig. Het is echt een brug tussen nou, de jongeren en daadwerkelijk. Nou, niet zozeer de jongeren, want jij hebt het over Waijong. Mm -hmm. En Jong is zeg maar één van de. Uh, doelgroepen waar wij ons op, uh, op richten. Uh, maar wij trekken het breder. Dus wij zeggen mensen met een lichamelijke beperking... die actief willen zijn op de arbeidsmarkt... Uh, daar willen we ons hart uh, voor maken. En het bedrijfsleven op zoek naar talenten... met een beperking binnen die arbeidsmarkt. Dus die twee uh, partijen die uh, uh, verbinden wij. Zeg ik iets heel raars als ik zeg... dat we het zouden kunnen kennen van de Cap Awards? Dat, uh, dat zeg je is? helemaal goed. Absoluut. absoluut. Dat, uh, dat is ook uh, de link. Lucille uh, Werner... Uh, al lange tijd, al jaren actief uh, met dit uh, thema... maakt zich uh, sterk voor mensen met een lichamelijke beperking. Uh, maar nog niet zozeer met uh, het onderwerp uh, uh, arbeid. Dat omrak nog, maar dat was wel heel erg uh, nodig ja. binnen Nederland. Dus uh, dat, uh, dat klopt. Nou, dan hebben we het helemaal nog niet gehad over USG Restart. Wat is dat voor organisatie? Wij zijn een organisatie die uh, zich bezig houdt met uh, arbeidsbemiddeling in de brede zin. Dus uh, uh, outplacement, mensen die door reorganisaties naar een andere baan moeten. Die door werkloosheid naar een uh, andere baan moeten. Maar onze grootste doelgroep zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wel waaijongers genoemd. Hm? Die begeleiden wij naar uh, banen in het vrijbedrijf. En tijdens dat werk geven ze ook jobcoaching op de werkplek... Als wat nodig is. En is dat heel anders dan bijvoorbeeld andere mensen, dus mensen met een beperking of met een waaijong uitkering? Daardoor is, is die begeleiding anders? Um, ja, die begeleiding kan anders zijn. Uh, uh, wij begeleiden veel mensen met een, uh, uh, een uh, verstandelijke of een psychische beperking. Waardoor met name de inwerktijd wat langer is. Uh, mensen wat meer begeleiding nodig hebben als het gaat om, uh, ja, zoals je dat noemt, algemene werknemersvaardigheden. Wat wordt je van sociaal van je verwacht op een werkvloer. En wij uh, uh, nemen die extra werktijd met name, of inwerktijd, uit handen van de werkgever. En ontzorgen daar... Uh, de werkgever ook deels bij en geven hen ook uh, uh, begeleiding bij hoe om te gaan met een medewerking een medewerker met een uh, met een beperking. Nou, komend uur zitten jullie beiden bij ons in de studio. Dan gaan we het ook uitgebreider hebben over wat dat verder allemaal betekent. Hoeveel waaijongens jongens we dan ongeveer hebben. Uh, maar ook gewoon mensen met een beperking in Nederland. Hoeveel ervan zijn. En nou, wat het vooral ook betekent op die arbeidsmarkt. En of het allemaal goed gaat met het beleid van uh, ons kabinet. Of moeten we daar <lacht> iets uh, aanvallen. Oh, jullie zitten al meteen te te Ja, Ik kom nog de genoeg aan. Nee, een, een soort cliffhanger. Olette Koops, <lacht> uh, directeur van uh, Cap 100 en Crystal naar nou, algemeen directeur van U uh, USG Biest. Ja, het is allemaal zo meteen nog dit uur, maar eerst de, de kranten, want terwijl het grootste deel van Nederland nog op één oor ligt, zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. Actualiteit Martijn Middel neemt ze alvast met u door, te beginnen met Spits. Even de huur overmaken of die telefoonrekening betalen. Wie dat via Rabobank internetbankieren doet, loopt het risico een hoop meer geld kwijt te zijn dan alleen die ene betaling. Online criminelen pikken namelijk hun graantje mee en duperen op die manier elke dag een handvol rekeninghouders. De criminelen hebben een virus ontwikkeld waarmee ze inbreken in het online bankieren en ongezien extra betaalopdrachten toevoegen naar buitenlandse rekeningen. De klant die ziet er niets van, maar is vervolgens wel een hoop geld kwijt. Volgens de Rabobank gaat het slechts in een paar gevallen mis... en weet de bank verreweg de meeste aanvallen te onderscheppen. Hoeveel mensen op deze manier het slachtoffer worden van cybercriminelen... wil de bank niet zeggen. Het biometrisch paspoort is te overhaast ingevoerd, schrijft de Volkskrant. Het massaal afnemen van vingerafdrukken gaat minder soepel dan gedacht. En het systeem doet daardoor niet waarvoor het bedoeld is... namelijk het bestrijden van fraude... Dat staat in een onderzoek van hoogleraar en beleidsadviseur Roel Becker. Het proeven blijkt dat bij het lezen van de vingerafdrukken in meer dan 1 op de 5 gevallen een mismatch ontstaat. Het apparaat zegt dan dat de vingerafdruk anders is dan die op het paspoort, terwijl dat helemaal niet het geval is. Vooral de aanslagen van 11 september 2001 hebben de invoering van het systeem onder druk gezet. Privacy-argumenten verdwenen naar de achtergrond en besluiten werden genomen voordat de techniek voldoende was getest. En ruimte voor kritiek, die was er niet. Ze zijn de schrik van Nederlandse winkeliers. Rondtrekkende Oost-Europese bendes die de zaak leeg over. Gratis krant Metro gaat dieper in op de problematiek. De tactiek van de bendes is vaak hetzelfde. Ze lopen met z'n tweeën of drieën de winkel binnen. Eén leidt de winkelier af en de andere daders doen de boodschappen. Vaak onopvallend en nog belangrijker zonder geweld. Pas als je ze betrapt, worden ze brutaal, zegt Sander van golbert dingen van Platform Detailhandel Nederland. Die organisatie gaat de komende tijd haar camerabeelden delen met justitie... zodat de daders sneller kunnen worden opgespoord. En in Trouw tot slot een stuk over peuterleidsters. Als daar minister van Bijsterveld ligt... hebben die in de toekomst allemaal een hbo-opleiding op zak. De kwaliteit van de leidsters is namelijk te laag en daarom gaat de minister 95 miljoen euro per jaar extra uittrekken voor betere scholing. Vooral het taalniveau van de peuterleidsters moet omhoog. De kinderen van laag opgeleide ouders kunnen op de peuterspeelzaal hun achterstand inhalen, maar dat gebeurt nog te weinig. En dat terwijl het op latere leeftijd steeds moeilijker wordt voor deze groep. Voor peuters met een taalachterstand bestaan er speciale voorscholen waar het grut kan bijleren. Maar die zijn tot nu toe niet effectief genoeg. Omdat het vooral Leidsters met een mbo-diploma zijn die de kinderen bijspijkeren. En tot zover krantenoverzicht. Dankjewel Martijn Middel. We bespreken dit uur van Nu al wakker uitgebreid de Waaijongers. Er komen namelijk CBS-cijfers naar buiten. Onze twee studiogasten weten er alles vanaf. En zometeen bellen we ook nog met een Waaijonger... om eigenlijk te horen hoe het nou precies is dat allemaal na muziek in Nu al wakker. Dit is Chef Special.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 Muziek van eigen bodem, zo rond de klok van 5 uur bij WNL op deze woensdagochtend. Dit was Chefs Special met Birds. We hoorden net al dat het best lastig kan zijn om Waajongers aan de bak te kunnen krijgen. Iemand die dat aan de lijf ondervindt is Saskia van der Graaf, waarjongen en deelnemer van belangenorganisatie Waarjongens Centraal. Saskia, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, is het zo moeilijk om een baan te krijgen? Ja, verschrikkelijk. Vertel. Uh, ja, ze gebruiken allerlei soorten smoesjes om, uh, om je maar niet in dienst te nemen. Wat is het meest Die... extreme smoesje wat je ooit hebt gehoord? Nou, de laatste smoes is. Uh, ik zou niet sterk genoeg zijn om te komen werken. Ik zou geen uh, containers kunnen sjouwen met uh, levensmiddelen. Uh, terwijl ik gistermiddag in de buurtmoestuin gewoon de composthoop heb uh, Netjes heb opgewerkt. Precies. Saskia, kan je iets over je situatie vertellen? Wat uh, uh, want wat, wat is je achtergrond? Waarom ben je een wa Ik ben een waai-jonger omdat ik uh, uh, visuele beperking heb. Ik heb een uh, kokervisus En dat houdt in dat je geen uh, brommer, fiets of uh, auto mag rijden. Uh, fiets wel, in mijn geval. Want ik eh, zie daar nog genoeg voor. Ik eh, mag medisch gezien ook nog fietsen. Mm -hmm. Dat eh, staat op papier in verband met de verzekering. Mm. Stel dat ik een ongeluk veroorzaak, dan eh, krijgt diegene toch nog geld. Daarom eh, heb ik het op papier gezet. En eh, ja, door mijn visuele beperking en omdat ik 100% ben afgekeurd... Eh, gelooft men niet dat ik eh, volledig kan werken. Mm. En uh, wat betekent dat in de praktijk voor jou? Dus dat, dat je eigenlijk gewoon werkloos bent en uh, continu een baan aan het zoeken bent, als ik het goed begrijp. Uh, ja, ik ben uh, driftig op zoek geweest. Nou heb ik dat uh, aan de zijlijn gezet. Want uh, ja, je wordt er gewoon niet vrolijk van. Uh, depressief worden van. Hmm. Uh, je krijgt je zelfvertrouwen daardoor niet uh, volledig terug. Uh, ik ben maar begonnen met vrijwilligerswerk. En uh, daarnaast uh, uh, doe ik werkzaamheden voor postbedrijf Zendt. Ja. Nu zijn er organisaties die, die mensen zoals jij helpen. Kun, kun, kun je daar niet naartoe wenden? En daar ben ik mee bezig. Uh, ik heb mee moeten inschakelen. Ik heb uh, een uh, ander jobcoachbureau ingeschakeld... die meer thuis is met uh, lichamelijke beperkingen. Uh, die voorheen alleen zich heeft ingezet voor... Uh, uh, hoe heet het nou? Voor beperkingen. Maar je bent dus wel echt ermee bezig, maar dat helpt tot op heden nog niet echt. Nou, de werkgevers die ik zoek, die zijn niet te vinden, die bestaan niet. Ja. Ik heb gestudeerd voor aankomend hovenier, ik heb groene opleiding genoten. En uh, ik heb dan wel geen diploma ervan, maar ik heb werkervaring zat. Ja. Ik kan seizoenarbeid doen, maar uh, ze vertikken het. Ze zijn bang voor de uh, controle op de werkplek. En dat is de smoes waarom ze me niet willen hebben. Ja, vandaag ga je ook trekken richting Den Haag. Hè? Wat ga je daar precies doen? Ik ga met andere Waaijongen Centraal een gesprek aan met een Kamerlid over deze uh, Waaijongen kwestie. En, uh, de veertiende komt dat uh, in het debat in de Tweede Kamer voor. En wat ga je ze precies daar vertellen? Uh, ja, mijn ervaring en uh, wat hun natuurlijk willen weten van ons. En, uh, hm. Ja, daar komt de discussie vanzelf op gang. Ja. Saskia van der Graaf van uh, Waaijongeren Centraal. Bedankt voor de toelichting. en uh, nou, Sterkte en succes in Den Haag vandaag. Want wij gaan uh, hier in ieder geval nog even doorpraten over het ja. onderwerp. Want Olette Koops en Christel Poortenaar zitten nog steeds bij ons in de studio. D dit is een verhaal van uh, een uh, Waaijongeren. Ja. Uh, ja, Komt dit uh, bekend voor, zo'n verhaal? Dat, dat ze echt wel proberen te zoeken, maar niet aan de, aan de bak kunnen? Uh, ja, nou, dat zijn natuurlijk verhalen die je vaak hoort. Uh, aan de andere kant moet ik zeggen, er zijn gelukkig ook veel succesverhalen. En ik denk, nou, ik hoorde deze mevrouw zo ook bezig met het zoeken van hulp, ondersteuning door een jobcoachorganisatie. En het helpt gewoon als je iemand hebt die uh, uh, als beroep heeft uh, uh, het zoeken naar banen. En uh, uh, ja, die kan dan soms toch deuren openen die voor uh, individuele mensen gesloten blijven. Maar zij zegt dat de werkgevers uh, hmm. nog niet om haar zitten te springen. En dan kan je wel geholpen worden, maar dat moet toch uiteindelijk vanuit mm. de werkgevers? Die moeten een extra investering doen in hun personeel om zo iemand aan te nemen. Mm. Is, die, is die bereidheid er? Die bereidheid is er, maar wat ik hier ook hoor in dit verhaal, uh, dat, dat is herkenbaar. Dat heeft denk ik veel te maken ook met, met ja, onbekendheid. Hè? Een beetje koud watervrees, Bedrijven uh, nog heel veel denken, niet zoveel ervaring nog hiermee hebben. En denken van, uh, dat wordt lastig, problemen, kosten. Nou ja, alle, alle vooroordelen komen dan naar voren. Um, maar dat heeft toch wel te maken met, met dat stukje onbekendheid. Hè? En niet weten uh, wat de voordelen zijn en veel uit, vanuit nadelen denken. Hè? Want deze mensen uh, die hebben dan beperkingen, dat is zo... Maar hebben natuurlijk heel veel mogelijkheden. En dat is een andere manier van kijken. En dat is natuurlijk ook een andere manier van kijken wat, wat de doelgroep zelf uh, nodig heeft. Maar wat het bedrijfsleven natuurlijk ook heel erg nodig heeft. Hè? En niet iedere keer dat stempeltje erop gooien. Wat we natuurlijk heel erg makkelijk vinden. Maar dat, dat, dat is het natuurlijk niet. Het gaat om wat iemand meebrengt, wat iemand kan. En beperkingen, oké. Okay. Daar moet ook naar gekeken worden. Maar dat uh, op een andere manier. Maar het moet bijna wel een soort maatschappelijk belang zijn. Want waarom zou ik als werkgever op dit moment. Terwijl er al, he, onwijs veel mensen zijn. Dus er komen elke dag weer werklozen bij. Waarom zou ik iemand aannemen die ook nog een gebruiksaanwijzing heeft? Nou jij, ja, dan heb je het over inderdaad gebruiksaanwijzing. En dan zou je. Uh, uh, snel je focus kunnen leggen op wat mensen niet kunnen. Het is goed en veel werkgevers hebben gelukkig ook die blik... om te kijken wat mensen wel kunnen, wat Oulette ook zegt. Uh, en daarnaast ziet er ook een oprechte win-win in. Mensen met een beperking die de kans krijgen om aan het werk te zijn... zijn ontzettend mm -hmm. loyale, enthousiaste medewerkers. En uh, het is ook zo dat uh, werkgevers die deze mensen in dienst zeg, uh, hebben... ook aangeven dat onze klanten waarderen het ook enorm als zij zien dat wij... Uh, um, uh, een een brede doelgroep aan medewerkers in huis hebben. Dus dat heeft dan even goed een, uh, uh, een soort van commerciële spin-off. Maar hmm. worden ze dan niet meer gezien als uithangbordje van... kijk, mij is goed zijn voor de samenleving, ik geef deze mensen ook nog een baan... of worden ze ook wel echt gezien als werknemers? Ze worden absoluut gezien als werknemers. Als ze alleen een werk, uh, uithangbordje uh, zouden zijn... dan zou zo'n zo dienstverband weinig duurzaam zijn. Een uithangbordje, daar wil je uh, misschien even in investeren, hmm. maar niet duur. Samen. Er zijn werkgevers die honderden waar jongeren in dienst hebben, waarvan een groot deel contract hebben voor onbepaalde tijd. Dat gaat heel veel verder dan uithangbordjes. Mm. Dat zijn gewoon hele waardevolle werknemers en collega's voor zo'n bedrijf. Wat met Kepje uh, aan te doen? Wat, hoe proberen jullie jongeren ja. of, of, of gewoon ja. uh, überhaupt mensen met een, uh, met een beperking aan het werk te krijgen? Ja. Nou, wat ik net al even vertelde, hè, veel onbekendheid. Dus bedrijven bewustmaken, uiteraard. Hè, wat jij net ook zegt, dat dit belangrijk is. Uh, vanuit 1VO kan dat zijn, hè, de gedachte... Um, Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Precies, waar dit eigenlijk een, een thema van is. Hè. En ook voorbereiden straks op wat er gaat komen. Nu zitten we natuurlijk in een economisch wat lastige tijd... maar straks gaat er een grote krapte aankomen. En daar moet het bedrijfsleven zich op voorbereiden. Dus iedereen telt mee. Iedereen moet straks meedoen. Uh, ongeacht uh, wat, wat de achtergrond is. Mensen gaan allemaal aan het werk en willen ook aan het werk. En het bedrijfsleven moet daarvan bewust zijn. Nu zich klaarmaken en wil ook. Dus wij merken ook dat het bedrijfsleven absoluut daarvoor open staat. De wil is er. Dat is heel positief. Maar heeft nog wel een setje soms nodig... Om moet ook geholpen worden. Nou prima, daar zijn wij voor. Dus dat platform, dat bieden wij. Positiviteit klinkt wel een beetje ja. als een toverwoord. Vanuit nou, de werkgever, werknemer, absoluut. vanuit jullie, vanuit ja. de regering. Maar ja. er zit heel veel aan te komen. Ja. Uh, zijn, zijn jullie daar nog positief over gestemd? Uh, nou, kijk naar de... We gaan er later die, dieper op in, maar over het algemeen. Uh, nou, er zitten zeker positieve elementen in, maar kijk het ook naar de bezuinigingen die eraan komen. Ja, dat, dat is wel een grote bedreiging als het gaat om de mogelijkheden tot uh, nou ja, integratie van, uh, van deze doelgroep. En toch nog wel positief uh, voor jullie om nog altijd uh, hard aan de slag te gaan om die mm. mensen aan de baan te krijgen. Ja, dat zit er in gebakken. Ja. We gaan zo meteen verder praten over, die, uh, over de maatregelen van het kabinet en, en, en hoe het kabinet hiermee omgaat op dit moment. Uh, net hoorden we inderdaad in de lach al dat, uh, dat jullie daar uh, wat, uh, nou ja, wat minder positief over zijn dan uh, over andere punten. Dan heb ik het over Olette Koops en Christel Poortenaar. De ene is directeur van KAP 100 en de andere is algemeen directeur van uh, USG Restart bij USG People. En als u wil weten wie bij welke directeur is, dan moet u ze maar gaan googlen. Uh, onze verslaggever Cecile, die hebben we weer op pad gestuurd met een vraag die niemand anders durft te stellen of waar niemand anders op komt. En het resultaat hoort u zometeen. Maar eerst gaan we het hebben over voetbal. Ja, deze week geen Europees club voetbal. Toch staan onze beste voetballers vanavond wel op het veld. Dan speelt het Nederlands elftal tegen Engeland. Valentijn Dries is Oranje woordje van de Telegraaf en hij is in Londen. Goedemorgen Valentijn. Goedemorgen. Nog even terugblikkend op gisteren: was de laatste training een blessure gevallen? Nou, in zoverre uh, niet echt de blessure gevallen. Er waren wel twee mensen die uh, eerder van de training afgingen. Dat waren uh, Robin van Persie en Mark van Bommel. Mm -hmm. Robin van Persie die was uitgegleden bij de wedstrijd Arsenal Tottenham en had last van zijn lease. En van Marwijk wilde geen enkel risico nemen, dus die heeft hij uh, vlak voor uh, het einde van de training eraf gehaald. En Mark van Bommel die kreeg bij een duel kreeg een, een knietje en uh, op zijn knie en die is er ook uitgestapt maar uh, ja ze zullen het vandaag bekijken of ze kunnen spelen maar de verwachting is dat uh, allebei gewoon in de basis kunnen starten. Je hebt de afgelopen dagen ook uh, voor het eerst de twee nieuwelingen kunnen zien bij het Nederlands elftal, Ola John en Luciane ja. Narsing. Uh, denk je dat ze gaan spelen vanavond? Nou ik, ik, ik verwacht uh, dat ze misschien in de tweede helft een debuut uh, kunnen maken. Ik verwacht ze zeker niet in de eerste helft. Ik denk dat hij de eerste helft gewoon met zijn sterkste team zal gaan spelen. En ja, of ze, of ze een debuut kunnen maken, ja, ze zullen het wel, uh, waarschijnlijk zouden ze het wel graag willen. Maar Bert van Marwijk is niet iemand die zegt van uh, ik neem iemand mee en dan maakt hij op zeker zijn debuut. Dat uh, is al een paar keer eerder gebeurd dat dit mensen meegingen. Dat hij ze alleen wil zien in de groep en uh, op de trainingen. Dat hij uh, een debuut kost, uh, kost bij hem wel iets. Daar moet je wel wat voor doen. Ja, wat dat betreft is hij weer anders dan andere bondscoaches wellicht. Ja, nou ja, Van Basten was bijvoorbeeld veel makkelijker met uh, mensen hun debuut gunnen. Als je dan bij de groep kwam, dan maakt je bijna ook altijd je debuut. En dat mm -hmm. is eigenlijk bij de meeste bondscoaches wel. Maar Bert van Marwijk ik denk daar wel iets anders over. Ja, en uh, je denkt ook dat ze in de sterkste opstelling gaan spelen. Nu hebben we de laatste wedstrijden uh, niet al te best gespeeld. Verloren van Zweden, nee. gelijk tegen Zwitserland, tegen de Duitsers met 3-0 eraf. Uh, ja. Wat dat betreft, kan deze wedstrijd, hoewel het oefening in het land is, toch wel een beetje cruciaal ook zijn, of niet? Nou ja, cruciaal. Kijk, we hebben gewoon niet meer smaken. Uh, dus uh, als we zouden verliezen, ja, wat, wat kan je dan? Uh, hopen op Gregory van der Wiel en uh, Afgelijk, die er niet bij zijn. Mm -hmm. ja, ik, ik denk dat uh, het belangrijkste is gewoon uh, dat iedereen er bijna nu weer bij is. En uh, in die vorige interlans die jij uh, opnoemt, ja, ontwakken altijd wel iemand. Of snijden, of van Persie, of op. Dus, uh, en nu zijn er de meeste zijn er, uh, eigenlijk alleen van de wiel uh, is er dan niet. En uh, nou ja, van de vaart, maar die speelden natuurlijk niet, niet altijd in de basis. Dus uh, ja, ik, ik denk dat we met een gerust hart naar deze interland kunnen gaan kijken. Op het heilige gras van Wembley vanavond. Um, is dat nog ja. bijzonder voor de spelers? Heb je daar iets over gehoord? Nou ja, je zag ze gisteren wel kijken toen ze het veld opkwamen van uh, waarin zijn we nu beland. Het is echt uh, een gigastadion. Ja. Het is bijna twee arena's op elkaar. En uh, ja, die, die jongens, uh, hun mond viel bijna open. Het is, het is een schitterend stadion. Alleen moet ik wel eerlijk zeggen: dat uh, ja, het is een stadion zoals alle anderen, alleen een maatje groter. En wat dat betreft is het wel jammer dat het de oude Wembley uh, dat dat er niet meer is. Maar ja, dat, uh, ja, dat is nostalgie. En uh, dit, dit stadion voor deze jongens is ook geweldig. En er ligt een geweldige grasmat. Wat je gewend bent bij, bijna bij ieder Engels stadion. Mm -hmm. het, is, uh, ja, het, uh, het nodigt uit om te gaan voetballen. Precies. Dan nog even die Engelsen. Die komen niet met een sterkste elftal, mm -hmm. Want die hebben behoorlijk wat afmeldingen en uh, blessures. Ja, ik, ik denk dat het uh, Engeland 3 ongeveer is. Iedere dag valt er weer eentje af. Uh, er waren al een aantal uh, oudjes die uh, af. John Terry, Ferdinand, uh, Frank Lampard viel af. Dus uh, ja, wat dat betreft, uh, ze hebben zelfs moeite om een aanvoerder te kiezen. Ze hebben geen coach. Ja. Tenminste, ze hebben dan een caretaker, iemand die het tijdelijk overneemt. Het is dus om af te wachten of die ook op het EK zal uh, verschijnen als bondscoach, uh, Stuart Pearce. Dus uh, ja, daar, daar hoeven we niet zoveel van te verwachten. En de vorige thuiswedstrijd die ze hier op Wembley speelden, speelden ze tegen Spanje. Dat is ons natuurlijk een bekende tegenstander, maar die speelde de Engelsen toen helemaal zoek. Alleen door een, door een counter wonnen de Engelsen alsnog. Maar ik denk dat dit team is nog slechter dan het team wat tegen Spanje speelde. We zijn dus eigenlijk aan onze stand verplicht om vanavond te winnen van de Engelsen. Ja, ja en dan wordt wel een keer tijd ook. Want de laatste vier wedstrijden eindigen in een gelijkspel. Tussen Engeland en Nederland. Dus uh, ja, het wordt inderdaad tijd om, uh, om ze op hun nummer te zetten. En Van Persie zal zijn best doen. Ik geloof dat hij aan de overkant van het stadion woont. Ja, ja, het schijnt als hij in, uh, in zijn tuin staat dat hij zo uh, op het stadion kijkt. Het stadion ligt al vrij hoog en uh, hij schijnt uh, nog iets hoger te wonen. Dus dat uh, ja, is een mooi, mooi uitzicht. Ja. Dus uh, hij weet in ieder geval uh, ja, waar hij uh, terecht komt. Ja. Vanavond om 9 uur begint de wedstrijd tussen Nederland en Engeland op Wembley. En de wedstrijd wordt in Nederland live uitgezonden op Veronica. Maar is uiteraard ook hier op Radio 1 te horen. Dankjewel Valentijn Driessen, Oranje Watcher van De Telegraaf. Graag gedaan. Hoe werkt dit en wat vindt u daarvan? Waarom is dit zo? Vragen. We stellen ze de hele dag en we geven de hele dag door ook antwoorden. Ja, er zijn ook van die vragen die je niet eigenlijk echt durft te stellen... of althans waar je niet van weet bij wie je moet zijn voor het antwoord. Um, onze verslaggeefster Cecile van der Grift die gaat elke week voor ons op pad. Die zoekt ze weer uit en ook deze week ging ze op pad met een bijzondere vraag. Je hebt pitloze druiven en je hebt druiven met pit. Maar ik vraag me af, hoe kweek je een pitloze druif als hij geen pitten heeft? Oei, oei, Die dan dus zichzelf ook weer niet voort kunnen planten dus. Want die hebben geen zaadjes meer. Oh, ja, die moet je, ja het enige wat ik kan zeggen, hetzelfde is met bananen. Bij de bananen is dat ook zo. Die moet je dus telkens opnieuw planten. Die moet je stekken en opnieuw planten. Uh, ik denk dat er wel een uh, pitloze druivenplant bestaat. Ik denk dat ze de pitten eruit zuigen. En waar kan ik mijn vraag nou beter stellen dan druivenkwekerij Nieuw Tuinzicht? Hilde, hoe kweek je pitloze druiven? Pitloze druiven die, uh, hebben wel degelijk een pit. De bekendste pitloze druif is de, is de sultana. En Alle pitloze druiven hebben, als ze beginnen met groeien, een pitje. En dat pitje wordt, naarmate de druif groeit, steeds uh, kleiner en onbeduidender. En als je hem opeet, proef je het eigenlijk niet meer. Maar... Um, Via de sultana druif zijn dus alle pitloze, verdere pitloze rassen ontstaan. Dus uh, als je een, uh, de sultana hebt, die heeft van nature heel weinig uh, pit, dan uh, heb je een druivenboompje. Daar haal je wat uh, hout vanaf en daar kan je, wat, kan je mee verder telen en kruisen. Dus dat je allerlei andere soorten krijgt die ook pitloos zijn. Maar wat hout vanaf? Wat bedoelt u daarmee? Hout, ja, dat is een uh, kwekersuitdrukking. Hout is het uh, snoeihout van de druivenboom. Uh, snoeihout van de druivenboom heeft uh, knoppen en die knoppen die kun je, uh, als je twee of ogen noemen we dat, die ogen kun je stekken. Dus een oog zet je in de grond en daar komt een nieuw druivenboompje uit. Ja, want ik kan me zo voorstellen, pitloze druiven, ja, je hebt geen pit meer, dus je kan je niet goed verder kweken. Nee, je kan ze niet zaaien. Dat uh, klopt, want uh, zaad is om te vermenigvuldigen. Maar pitloze druiven die kun je ook vermenigvuldigen door, dus door het snoeihout te gebruiken. Dus je kiest altijd degene met de kleinste pit en die kweek je verder. Maar eigenlijk zijn er dus geen pitloze druiven, want ze hebben altijd toch een pit. Ja, ze hebben altijd een pit, ook hoe onbeduidend die ook is. Uh, nou, ik zal een voorbeeld geven. Stel, je stopt tien druivenzaadjes in de grond van dezelfde druiventros... Uit elk zaadje komt een uh, druivenboompje. Maar elk boompje heeft toch wat andere ei eigenschappen. Dus bijvoorbeeld de ene, na nou, drie jaar komt daar een druiventros aan. En in de ene druiventros zit een, uh, een best wel een grote pit. En in een andere, van het andere boompje zit bijvoorbeeld een heel klein pitje in. En als je dan verder wilt gaan op, en, en gaan telen... op. Pit, echt op pitloos, dan ga je verder met dat boompje waar dat kleinste pitje in zit. En dan ga je steeds, dat duurt jaren, Ga je steeds Pak je weer het boompje eruit... met de kleinste pitjes in de tros, in de, in de druif. Wat doen jullie met de overtollige druiven? Uh, met de rijpe druiven die, uh, die we zelf niet zo mooi vinden, of van kleur bijvoorbeeld... daar maken we zelf druivensap van. De druivenbladeren worden bij de geiten... We hebben hier vier geiten lopen, dat is mijn hobby. En die eten ons druivenblad lekker op. En de geitenstrons gebruiken we weer in de moestuin. Dus het, de kringloop is compleet. Een pitloze druif heeft dus eigenlijk wel kleine pitjes die je verder niet proeft. Met de druif met de minste pitjes wordt verder gekweekt. Ja, tot zover ziel van de Grift. Dat is onze... Onze dame die alle vragen beantwoord. Heeft u nou ook zo'n vraag of u denkt, daar weet ik geen antwoord op. Bel dan 0800-1121. 0800-1121 op het gratis nummer. Zitten we klaar om uw vraag in ontvangst te nemen? Dan sturen we Cecile uiteraard op pad. Het is inmiddels twee minuten over half zes. De hoogste tijd voor... Het nieuwsminuutje. Met onze actualiteitsdirecteur Martijn Middel. Bij een brand in Manege hoogvliet aan de oude Maas zijn twee paarden om het leven gekomen. Het vuur ontstond rond 1 uur vannacht in een schuur waar 50 kubieke meter hooi lag opgeslagen. 35 paarden konden worden gered, maar twee dieren uit een nabijliggende schuur ademden te veel rook in en overleefden de brand niet. De oorzaak is nog niet bekend. De brandweer is zeker nog de komende uren bezig om het vuur te blussen. Dank u, Arizona. Great victory in Arizona tonight! And thank you, Michigan. What a win. This is a big night. Thanks, you guys. Opluchting bij Mitt Romney tijdens de Republikeinse voorverkiezingen in de VS. Tijdens de primaries in Michigan won hij met slechts een paar procent verschil van zijn conservatieve tegenstrever Rick Santorum. En dat is opvallend. Het is Romney's geboortestaat en de staat waar zijn vader ooit gouverneur was. Romney wist vannacht ook de winst in de staat Arizona binnen te slepen en lijkt op dit moment de belangrijkste kandidaat om het op 6 november op te gaan nemen tegen de Democratische president Barack Obama. Volgende week op Super Tuesday valt mogelijk de beslissing in de race om de Repub... De die Keizer presidentsnominatie. Dan worden voorverkiezingen gehouden in 10 Amerikaanse staten. Dan nog even de Aziatische beurzen. Die staan op winst. De Nikkei staat op een kleine procent winst. En ook in Hongkong. Groene cijfers op de borden. De Hang Seng wint ongeveer een half procent. Het nieuwsminuutje. Dankjewel Martijn middels. En inmiddels is bij ons ook uh, aangeschoven... Stijn van Antwerpen, onze weerman... die deze nacht bij ons in de studio. Stijn, wat voor weer wordt het vandaag? Ja, ook vandaag uh, zien we weer uh, ja. een grijze soep... Uh, zo noemen ze dat ook wel. Uh, veel bewolking, weinig opklaringen ook vandaag. Ja, misschien uh, af en toe dan even een glimp van de zon, maar dat mag uh, geen naam hebben. Temperaturen die komen vandaag uit, uiteenlopend van 9 tot 12 graden. De wind die is zwak tot matig en dat zorgt ervoor dat wij te maken hebben met nevel, eigenlijk ook een beetje een ja wat druilerig weerbeeld. Ze noemen het ook wel soepkippenweer. Hè. Ken, ken je dat? Nee, grijze soep, soepkippenweer. Kippensoepenweer. Ja, okay, ja, nou zo noemen ze het inderdaad. Uh, druilerig weer, zachte temperaturen en uh, ja, ook donderdag uh, nog een. Vrijwel hetzelfde weerbeeld. Misschien wat meer zon en dan ook uh, hogere temperaturen. Maar nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. Kijk, en dat horen we maar al te graag. Dankjewel Stijn van Antwerpen, onze eigen weerman. Bij ons in de studio dit uur bij Nu Al Wakker zitten nog steeds Olette Koops. En Christel Poortenaar, zij werken acht voor... Cap 100, de, um, de directeur daarvan en ook de directeur van USG Restart. Um, misschien dat als mensen niet uh, weten wat jullie precies doen, nog even kort. Jullie uh, helpen onder andere, en daarvoor zitten jullie ook, um, jongeren met een uh, wa -jong uitkering weer de arbeidsmarkt op. Uh, er gaat veel gebeuren, De dus CBS komt vandaag met cijfers daarover uh, naar buiten. En er staat ook veel te veranderen, uh, politiek gezien en eigenlijk... Alles wat we in het voorgaande half uur gehoord hebben is positivisme. Dat is wat we eigenlijk nodig hebben om ze aan een baan te helpen. Dat moeten de, de, de jongeren moeten dat zelf hebben en de werkgevers moeten dat ook hebben. Heb ik het zo een beetje goed samengevat? Ja, dat klopt. Oké, okay, en dan moeten we het nu toch hebben over die, die veranderingen die eraan zitten te komen. Uh, hoe is de situatie nu en hoe gaat die veranderen? Nou, de situatie nu is dat uh, voor de werkgever en voor de, voor de uh, waaijongers zelf... behoorlijk wat voorzieningen zijn die hen helpen uh, de arbeidsmarkt op te komen. En voor de werkgever die de drempel wat lager maken... om iemand met een beperking in dienst te nemen. Er zijn uh, mogelijkheden tot ondersteuning. Er zijn mogelijkheden tot uh, uh, een stuk loonkosten... Subsidie. Uh, kijkend naar de, uh, uh, de, de bezuinigingen die eraan komen, dat zal betekenen dat een groot deel van de jongeren die nu onder de waaiung vallen. Uh, um, geen uitkering meer krijgen. Uh, er komt een huishoud toe. Dus jongeren die thuis wonen bij werkende ouders zullen geen uitkering meer krijgen. En op het moment dat er uh, heel weinig geld meer is om mensen te reageren op de arbeidsmarkt. Zal er helemaal weinig geld, zeker geen geld vrij worden gemaakt voor mensen uh, ja, die geen uitkering hebben. En dus de overheid ook weinig tot niets kosten in die zin. Het is een hele waardevolle groep voor de arbeidsmarkt. En mijn angst is dat daar uh, weinig in wordt geïnvesteerd in de toekomst. Het kabinet zal eigenlijk heel simpel wordt gegeven. Er moet bezuinigd worden, er moet overal bezuinigd worden. Dus helaas ook op de waar-jongens. Ja, ja, dat is zonder meer waar. Je moet niet vergeten dat dit een groep is van jongeren die... Uh, uh, en niet alleen jongeren, maar de nieuwe instroom... van jongeren die vaak van uh, uh, speciaal onderwijs komen. Dus uh, uh, scholen uh, uh, speciaal uh, scholen voor speciaal onderwijs, praktijkscholen... zijn jongeren die uh, uh, altijd een hele kleine klas hebben gezeten. Dus daar is, als het gaat om onderwijs... Ongelooflijk ingeïnvesteerd. Op het moment dat je deze jongeren dan na school op de bank thuis laat zitten, dan is het een nou, enorme desinvestering van die onderwijskosten. Ja. En natuurlijk moet er bezuinigd worden, maar nu gooi je gewoon heel veel ja. geïnvesteerd geld weg. Z zijn er misschien ook nog andere manieren? Ik bedoel, die bezuinigingen die, die komen er waarschijnlijk aan, maar zijn er ja. ook nog andere creatieve manieren misschien om nou ja, toch uh, zeg maar wat te snijden, maar waar het minder pijn doet? Uh, ja, dat, dat vind ik lastig om te nee. zeggen. Ik, ik, ik kan wel even aansluiten op wat Christel zegt. Ik ben het heel erg uh, met haar eens. Hè. Het, het moet niet een kant op gaan dat mensen uh, echt tussen het wal en het schip raken... De andere kant is wat ik wel heel positief vind, dat er echt wordt gekeken naar talenten, hè, naar mogelijkheden. Er is altijd uh, in het verleden gekeken naar wat er niet kan, vooral naar die beperkingen. En nu wordt er toch echt de focus gelegd op wat er wel mogelijk is. Dus ik denk als je kijkt van, uh, ook naar mogelijkheden op dit gebied, moet je ook daarna gaan kijken. Maar is de instelling op dit moment dan wel goed, maar is het geld gewoon weg op? Of is dat te makkelijk, te kort door de bocht? Ja, ja dat, dat is moeilijk voor ons. weet je kind schat, of er echt geen geld is. En Ik denk als je vraagt naar een andere manier om te bezuinigen. Kijk, op het moment dat iedereen uh, gekort wordt op zijn uitkering... vanwege die huishoudtoet, dan kan dat ook voor waaijongeren gelden. Maar uh, sluit in ieder geval niet de uh, reintegratiemiddelen af... om hen te helpen om de arbeidsmarkt op te gaan. Dus uh, kijk, bezuinigen. Ik zou dan zeggen, bezuinigen dan eventueel op een stukje uitkering. Maar bezuinigen niet op de inzet om hen ook... Uh, de arbeidsmarkt op te helpen. Want het zijn zulke uh, waardevolle medewerkers. Zij kunnen ook daadwerkelijk werken naar vermogen. Maar hebben daar wel wat hulp bij nodig. En zorgen dat die hulp in ieder geval geboden ja. kan blijven worden. CAP 100 organiseert ook de CAP Awards. Um, of... Ja. En toch, dat, ja, ja, ja. En in het verleden is volgens mij zelfs de premier aanwezig geweest bij de uitreiking. En minister Plastek toen ja, de tijd ja, ja. zijn huidige kabinetsleden ja. ook uh, uh, welkom. Abs absoluut. absoluut. En, en wij hebben natuurlijk ook korte lijntjes met uh, politiek. vinden we ook heel erg belangrijk. Vooral omdat wij natuurlijk dat bedrijfsleven en die doelgroep uh, de hele dag om ons heen hebben en spreken. Dus als spreekbuis fungeert uh, dat natuurlijk op die manier. Dus dat willen we vooral doen. Um, dus, dus ook met onze staatssecretaris, he, uh, meneer de Krom, Paul de Krom. Duidelijk maken wat wij, uh, wat wij horen, wat wij ervaren vanuit het bedrijfsleven. Want dat is denk ik heel waardevol. Um, ik, als ik daar nog wat op mag uh, opmerken. Ik denk uh, uh, duidelijk maken wat we ervaren vanuit bedrijfsleven. Daarnaast ook duidelijk maken dat ook de overheid nog wel een taak heeft te doen. Als het gaat om uh, uh, werkgeverschap voor mensen met een beperking. Ze hebben hun eigen taakstellingen. En uh, uh, nou, die zijn ook nog niet gehaald. Dus ook in die zin denk ik dat de overheid uh, uh, uh, mag laten zien uh, richting bedrijfsleven. Dat zij zelf ook uh, uh, openstaan voor deze doelgroep. Olette Koops en Christel Poort na dit uh, hele uur bij ons in de studio. Wij gaan zo weer even een uh, vers bakje koffie uh, of thee voor jullie halen. Uh, terwijl we ondertussen zo kunnen gaan genieten van een uh, column. Hè. Ja, want wekelijks spreekt politiek stratege Duco Hoogland een column uit in Nu Al Wakker. Deze week lanceert hij de term een kinderginnetje doen. Vorige week maakte ik een column over Dominique Strauss-Kaan. U weet wel, ik noemde hem die oude vieserik. Die dacht dat vrouwen van in de 30 die geïnteresseerd zijn in mannen van 65... Gewoon secretarissen zijn. Van de week werd er bij me thuis aangebeld. De Franse vrouw van Dominique Strauss-Kaan, Anne Sinclair, kwam verhaal halen. Mijn vriendin deed open en vertelde haar direct op de rotte. Of ze zou die Franse heks op de brandstapel gooien. Mijn ega is namelijk juriste. Dus is het makkelijk om te bepalen wat de wet je toestaat te doen. En de brandstapel leek haar wel verdedigbaar. Ze deed een... U weet wel, Andreas Kinniging, die hoogleraar in Leiden, rechtsfilosofie, gespecialiseerd in, lach niet, ethiek. Ethisch gezien was het volgens deze meneer correct om die cameraploeg van poont met hun spullen erbij de plomp in te werken. Mocht de PVV ooit nog ministers gaan leveren, dan lijkt Andreas Kinniging me een goede kandidaat voor ministerie van justitie. Ik raad hem aan te ontkennen dat hij kandidaat is, want dat werkt beter in de politiek. Neem een voorbeeld aan Strauss-Kaan. Die ontkent ook alles. En Donner, die ontkende dat hij kandidaat was voor de Raad van State... en Job Cohen, die ontkende dat hij wankelde. De nrc journaliste Jannetje Koelewijn is inmiddels met de dood bedreigd. Althans, dat zegt ze in een reactie waarin ze ontkent dat ze wil reageren op alle aantijgingen. Ik ben benieuwd of ze een 1 gemaakt heeft met kinderging... Zij beschuldigt hem, hij ontkent, waarop zij weer ontkent dat hij ontkent heeft. Een koele wijntje noem ik dat. Gewoon ontkennen dat je journalistieke codes of morele grenzen overgegaan bent. Beste luisteraars, mocht u verhaal komen halen bij mij thuis deze week? Ik wil niet reageren. En vraag me af of ik niet volgende week gelinched ben. U hoorde een uitgesproken column van Politiek, stratege Duco Hoogland. Het is inmiddels... 12 minuten over half zes. U luistert dan nu al wakker hier op Radio 1. Zometeen gaan we verder praten over de waijong en wat het allemaal wel niet betekent... hoe we ook weer iedereen op de arbeidsmarkt aan de slag krijgen. Maar eerst iets heel anders. Het is vandaag namelijk 29 februari. Het is een schrikkeldag. En uh, aardig, leuk dat we zo'n dag hebben. Maar het kost ons allemaal wel extra geld. Zeker 14 euro per gezin. Maar het kan zelfs tot 60 euro oplopen. Maar we, uh, waar verliezen we deze centen dan aan? Gabrielle Betonville van Niebut kan het ons uitleggen. Mevrouw Betonville, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe nou, komt het nou dat we geld verliezen door Schrikkeldag? Ja, dat komt omdat uh, uh, je deze dag uh, wat extra kosten hebt. Want uh, uh, de dag is uh, het hele jaar heeft. Eén dag meer dan alle andere jaren. En uh, nou, dat is precies vandaag. Je, je hebt vandaag ook extra boodschappen. Je gebruikt je auto wat meer dan vorig jaar. Uh, maar ook gewoon simpele dingen als gas, water en licht. Uh, daar geef je meer geld aan uit. Hmm, en, maar we verdienen toch ook weer extra geld? Het is gewoon een werkdag. Dat klopt, dat klopt. En uh, omdat het gewoon een, een werkdag is, heb je uiteraard ook wat voordelen. Want uh, en je, je woont uh, een, een dagje langer in je huis, zonder dat je meer je beteken of huur hoeft te betalen. Uh -huh. En uh, als je een maandabonnement bij de sportschool hebt, dan kan je deze maand een dagje extra sporten. De krant valt een extra dagje uh, op, de, op, op de mat als je die hebt of uh, in je e-mail, inbox. Dus zo heb je ook wat uh, voordelen inderdaad. Ja, want dat is wel inderdaad een Goed, ik denk er eigenlijk nooit over na als ik een abonnement afsluit. Maar hoe werkt dat eigenlijk precies? Wordt het dan bijvoorbeeld ook voor februari normaal minder gerekend? Of, of is dat eigenlijk nergens zo? Zover ik weet is het nergens zo. Heb je gewoon vaste maandbedragen. Het maakt niet uit hoe lang de maand is. Nee, en ook bij allerlei klantabonnementen of tijdschriften... dan valt er nu ook gewoon extra op de deurmat. Ja, dus eens in de vier jaar, als het een hele jaar een dagje langer hebt... heb je op die manier extra kosten, maar dus ook extra voordelen... Ja, en uh, Nieubert rekent dan over een heel jaar uit... en dan blijkt dus dat we eigenlijk geld verliezen... omdat we uiteindelijk meer moeten uitgeven. Ja, we hebben gekeken naar, naar zeg maar wat een gezin, een standaard gezin... met twee kinderen en een gemiddeld inkomen... die alles bij elkaar uh, kost, het hun zo'n 14 euro... Mm -hmm. en voor een alleenstaande die uh, gemiddeld zo'n 2000 euro per maand... Uh, in de portemonnee heeft, die uh, verliest 7 euro uh, aan deze dag. Ja, wat raadt Nieubert vandaag aan? Nou ja, wat wij altijd aanraden, het is al een zwaar jaar, uh, dit jaar. Iedereen gaat er al op achteruit en dit komt er nog eens bij. Uh, let goed op je geld. En dat is genoeg? Dat is voor velen genoeg om, om deze dag door te komen. Ja, om deze dag door te gaan komen. Um, en uiteindelijk betekent dit ook nog iets voor, als we het heel nationaal bekijken, voor het Bruto Binnenlands product of echt hè, op, op, op budgetten. Gaat dit ook een rol spelen voor het, voor het kabinet? Nou, het nieuwe kijkt echt naar, naar microniveau, de portemonnee uh -huh. van jou en mij. Die houden we goed in de gaten. Uh, uiteraard zal het ook gevolgen hebben voor de macro-economie. Want uh, het is weer een extra dag waarop mensen extra dingen kunnen kopen. Dus uh, het zal ongetwijfeld ook grotere gevolgen hebben. Want dan geven we een dagje extra geld uit en dan wordt daarmee weer uh, geïnvesteerd in de maatschappij. Als het goed is, wel, ja. Ja, nou, Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting rekent het uh, allemaal uit. Gabriella Betonville, u bent daarvan. Dank u wel uh, voor deze uitleg. En we weten het allemaal, we gaan dus vandaag iets meer geld uitgeven. Dit jaar in ieder geval dan. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, het is uh, woensdag dag. We gaan wat meer geld uitgeven. En misschien geeft ze vandaag wel extra veel geld uit aan de weekbladen. Wij hebben dat alvast gedaan, want wij hebben ze doorgenomen voor u. Laten we beginnen met HP De Tijd. Op de cover van HP staat met grote letters: het glazen plafond. Daaronder een illustratie van een oudere dame en een jong meisje. De laatste wil weten of ze later ook bevrijd moet worden. In het weekblad worden twintig emancipatiemythes doorgeprikt. Aanleiding voor het verhaal is de naderende internationale vrouwendag. Nou, HP de tijd is lekker op tijd. Een um, de tijd is misschien wat laat met een verhaal over de Partij van de Arbeid. Want uh, we krijgen natuurlijk nu die hele discussie... wie de uh, lijsttrekker of wie de fractievoorzitter moet worden. Waarover we zo meteen gaan praten met uh, de biograaf van Mark Rutte en Martijn van der Kooi. De tv-serie Zeg Eens A, of zoals ze eh, als kop hebben staan Zeg Is PvdA... was een weerspiegeling van het PvdA-electoraat in de jaren tachtig. Maar de succesformule als politiek bondgenootschap van arbeiders en linkse intellectuelen is inmiddels kapot. Zo stelt de tijdschrift. Gelukkig voor Links-Nederland is er wel politiek talent, maar die zit dan weer bij GroenLinks. Een interview met Tweede Kamerlid Jesse Ferraz-Klaver. In Vrij Nederland een reportage over vriend van onze show Brenno de Winter. Met onconventionele methode wijst de ICT-journalist en journalist van het jaar overheid en bedrijfsleven op hun gebrek aan openheid en hun digitale geklungel. Vrij Nederland ging naar eigen zeggen op pad met een emotionele kruisvaarder. Ja, daarnaast zocht Vrij Nederland Gerrit Komrij op in zijn woonplaats in Portugal. Komrijs geeft namelijk een boek over het verraad van links. Dat de media ze zo hard aanpakt is logisch volgens de voormalig dichter des vaderlands. Dat is het wraak van 100 jaar linkse arrogantie. De koffer van de nieuwe revue valt deze week op in de schappen. Hij zou goed tussen de roddelbladen kunnen liggen. Revue dook in de duistere roddelwereld. BN'ers sluiten deals met bladen en tv-programma's om publiciteit te genereren. Een complete industrie gaat er schuil in de wereld van de Evert-Santegoeds... Wilma Nanningaas en Albert Verlindes van deze wereld. Justitie is al een tijd op zoek naar documentairemaker Rob Hof... Dat voor het vluchtige broer van de Iceman is onvindbaar voor de autoriteiten, maar niet voor de VU. Zij vonden hem in Nicaragua, daar leeft hij in wilden en bezit een uh, luxe restaurant. Zo hoorden wij Tom Roes, die het verhaal heeft geschreven eerder bij ons in de uitzending. Zelf ontkent Rob Hof, overigens dat hij gezocht wordt. Meer over al deze onderwerpen natuurlijk in de tijdschriften die we net hebben doorgenomen. Ja, en uh, bij ons in de studio zitten nog steeds Olette Koops en Christel Poortenaar... Um, zij zijn respectievelijk directeur van Cap 100 en van uh, USG Restart. We gaan nog één keer met jullie praten, dames. Smaakt de koffie een beetje? Heerlijk. Heerlijk. Een beetje <laughs> We gaan nog één keer met jullie hebben over waar, jongens. En uh, laat ik beginnen met de vraag die ik eerder aan dit uur ook al aan jullie gesteld heb. De organisatie Cap 100 in een notendop, wat doet die? Uh, Cap 100 uh, maakt zich sterk voor mensen met een lichamelijke beperkingen... die actief willen zijn uh, of worden op de arbeidsmarkt en daarnaast het bedrijfsleven... wat op zoek is naar talenten uh, met een beperking... Um, en daar mogelijkheden tot zoekt. En die twee partijen die brengen wij bij elkaar. Gaat het ook voor USG Restart? Uh, nou in hele grote lijn wel. Wij bemiddelen mensen vanuit een uitkering naar een baan. In onze grootste doelgroep is mensen met een grote afstand... tot de arbeidsmarkt en begeleiden ze ook op de werkplek... als dat nodig is. CBS gaat vandaag het Centraal Bureau voor de Statistiek Cijfers bekendmaken. Om, om, hoeveel mensen hebben we het er eigenlijk over? Uh, ja, dat is een uh, goede vraag. Uh, jongeren, is uh, rond de 200.000 uh, mensen waar we het over hebben. Het is een groep die nog steeds groeiend is. Uh, de groei wordt wel uh, minder groot. Exacte cijfers, uh, nou, daar is, uh, zijn andere bureaus voor. Ja. En, um, het, het probleem is weer barstig, dat hoorden we in de uitzending. Het gaat vooral om dat er een, be, meer een bewustzijn moet worden gecreëerd in, bij het bedrijfsleven. Daar ja. zou meer bewustzijn moeten zijn ja. um, wat het nou eigenlijk inhoudt om iemand met een beperking aan te nemen. Ja. Hoe kan je nou dat bewustzijn vergroten? Bewustzijn door het onder de aandacht te brengen dat het belangrijk is. Misschien al... met een campagne? Nou, met de campagne wat wij doen, wij zoeken natuurlijk uiteraard hè, de, de publiciteit... omdat we op die manier bekend willen maken dat, men, uh, dit, dat dit een belangrijk thema is... waar men uh, mee aan de slag moet. En doelgroep uh, kan natuurlijk heel veel zelf. Hè. Mensen met een uh, lichamelijke beperking op zoek naar een baan... kunnen dat prima zelf, uh, uh, denk je natuurlijk. En dat is ook zo. Maar kunnen best een steuntje in de rug gebruiken. En daar maken we uh, ons sterk voor. Dus we zetten een stukje deuren open. Uh, dus we kloppen heel erg bij dat bedrijfsleven aan. Maar zijn er voor het bedrijfsleven... Leven zelf ook nog barrières? Is er veel bureaucratie voor nodig absoluut. om iemand aan te nemen? Ja. Houdt dat ook nog heel veel tegen? Ja, absoluut. Dus dat, dat is uh, precies wat je zegt. Dat horen wij heel veel. Bedrijven zeggen, wij willen heel graag aan de slag... Uh, om, om mensen in dienst te nemen met een uh, beperking. En wij willen ook echt, maar wij lopen tegen heel veel regelgeving aan. Wetgeving. Uh, iedere gemeente bijvoorbeeld heeft weer andere uh, voorzieningen. Heeft weer een ander loketje. En dat maakt het heel lastig. En dat is vaak waarom uh, het op een gegeven moment... ook ook een beetje stuk loopt. Dat bedrijven een beetje uh, moe worden van alles wat er geregeld moet worden. Maar de, de intentie is absoluut. Dus dat is iets wat ik ook wel een beetje mee wil geven ja. aan, uh, aan Den Haag. Van zorg dat het nou ook ja, wat als, makkelijker als, als, wordt. Als laatste, jullie hebben net ook een, een betoog. min of meer gehouden over... dat er minder bezuinigd moet worden. Ik, uh, uh, ja, mensen in de Tweede Kamer die maken lange werkdagen. Zijn vast wakker. Luisteren vast Radio 1. Oh. Als u nog uh, 30 seconden heeft om ze nog toe te uh, spreken... wat zou u nog tegen ze willen zeggen? Uh, nou eigenlijk wat ik, net, wat ik net ook al zei, bezuinigen natuurlijk, overal moet bezuinigd worden, dus ook hier, maar realiseer je hoe waardevol deze doelgroep is voor de arbeidsmarkt. Uh, op het moment dat je echt gelooft in, wet wer in, in werken naar vermogen, zorg dat er budget is om deze mensen ook daadwerkelijk dat steuntje in de rug te geven om op die arbeidsmarkt te komen, want dat hebben ze echt nodig. Ja. Olette Koops en Christel Portner, jullie blijven je inzetten voor deze mensen. Dank jullie wel voor jullie uitleg en jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Het is op dit moment de meest besproken functie van Den Haag... het fractievoorzitterschap van de Partij van de Arbeid. Tot gistermiddag 12 uur konden de kandidaten zich aanmelden... en van de 30 Tweede Kamerleden waren het liefst vijf die het hebben gedaan. Als eerste hadden we daar Martijn van Dam... vervolgens kwam Ronald Plastek en Diederik Samsom... Afgelopen weekend maakte Nebe al bekend dat ze voor het baantje gaan. En gisteren voegde daar ook nog toe de onbekende Lutz Jacobi. Het is zoals gezegd dus een hot item. Maar hoe wordt er vanuit het kabinet naar de gang van zaken gekeken? Premier Ritten en de Zijne hadden aan Job Cohen een gemakkelijke tegenstander, zo leek het. Bij welke opvolger zouden zij het meeste baat hebben? We praten erover met Martijn van der Kooi, politiek analist en hoofdredacteur van ambtenarennieuws.nl. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, Allereerst, meneer Van der Kooi, waar kwam plots die mevrouw Jacobi opeens vandaan? En maakt ze daar nog wel enige kans? Omdat ze eigenlijk wel relatief onbekend is. Ja, nou, dat, dat vroeg iedereen straf. Uh, je ziet het wel vaker. Toen uh, Rutte en Verdonk uh, bij de VVD uh, streden om het leiderschap... kwam er ook mevrouw Jelleke Veenendaal naar voren. Nou, niemand kent haar uh, nog steeds niet. En dat zijn toch mensen die ja, op zoek zijn naar... Het is een mix van publiciteit, aandacht, uh, misschien zelfoverschatting. Want ik kan vertellen, ze maakt 0% kans. Maar zegt het misschien ook genoeg dat de grote talkshows op televisie... Uh, eigenlijk uh, naar iedereen dan een podium hebben gegeven? Behalve eigenlijk deze mevrouw Jacobi, als ik me niet vergis. Uh, ja, ze is, ze is nauwelijks in het nieuws geweest. En volgens mij is het ook terecht. want. Ja, het is iemand die uh, als Kamerlid niet heel goed uit de verf komt. Misschien wel inhoudelijk goed is. Maar niemand in Den Haag die denkt dat zij uh, de Partij van de Arbeid zou kunnen leiden. En uh, kijk, als zij het zou worden, laten we er even theoretisch van uitgaan. Dan is dat natuurlijk een zegen voor het kabinet Rutte. Want dan, dan, dan gaat zo'n partij gewoon echt helemaal naar de Filistijnen. Ja. Dus dat, uh, dat zie ik ook niet gebeuren. Nee. Nou, Laten we het gaan hebben over dat uh, kabinet Rutte. Want iedereen die heeft het alleen maar over wie nou de beste kandidaat zou zijn voor de Partij van de Arbeid. Maar misschien is veel interessanter uh -huh. nog. Uh, wie is de beste kandidaat bezien vanuit het kabinet Rutte? Ja, nou kijk. Met Cohen was het natuurlijk uh, best goed toeven. Want uh, hij steunde het kabinet op hele belangrijke onderwerpen. Uh, onderwerpen die uh, voor de achterban van de Partij van de Arbeid best moeilijk lagen. Zoals Europa en uh, de AOW. En uh, als je kijkt naar deze kandidaten... Dan uh, denk ik dat uh, met bijvoorbeeld uh, iemand als Ronald Plasterk het toch ook uh, nou best lastig kan worden aan de ene kant. Uh, inhoudelijk. Maar die lijkt ook wel heel erg op Cohen. Hè. Het is een degelijke man. Uh, fatsoenlijke man. Uh, niet heel erg uh, scherp in het debat tot nu toe. Dus ik denk met Ronald Plasterk dat ze, dat ze daar nog best wel een, een, een goede aan zouden hebben. Hè, gezien vanuit het kabinet. Precies. Dus, uh, ja. dus, dus, dus die, die, die wil ik even specifiek noemen. Ja. Maar de mensen die uh, het vanuit uh, de publieke opinie ook niet goed zouden doen... Net zoals die mevrouw Lutz uh, Jacobi. Mm -hmm. Dat zijn denk ik ne Nebarat al -Bairak. nou We hebben haar optreden bij... Uh, ik, tenminste, ik heb haar bij uh, Paul, Paul Witteman, Witteman gezien. Ja. Nou, dat, dat doet ze veel vaker. Dat hele bitse, dat, dat een beetje schreeuwerig... Uh, um, het is, het is iemand die, die, die, die dan niet heel positief overkomt op die hm. manier. En, en de twee wat zijn... jongere kandidaten, Martijn van Dam en, ja, en Dietrich Samson? Ja, iemand die wel heel positief overkomt, maar relatief onervaren is. Alleen nog maar Kamerlid is geweest, verder geen ervaring heeft in het dagelijks leven. Ja. En ...wat dat betreft volgens mij ook niet een hele uh, scherpe onderhandelaar is... Uh, ...ten opzichte van, uh, van het kabinet. Kijk, en dan blijft eigenlijk over als je zo iedereen uh, wegstreept... Hè, ...wat we nu doen, uh, Diederik Samson... ...wat volgens mij ook de, de, de grootste kanshebber is... ...dat is iemand die nou, bij uh, Greenpeace uh, ontzettend uh, uh, je, succesvol is geweest als woordvoerder... Mm -hmm. ...die als Kamerlid uh, nou, inhoudelijk de dossiers heel goed kent en een goede debater is... Ja. En volgens mij, ook als je het vanuit het kabinet bekijkt... wat dat doen we nu... Uh, toch echt de gevreesde uh, kandidaat uh, is. Omdat, uh, omdat hij het flink moeilijk uh, uh, zou maken. En bovendien, ik denk... Toch best populair zou kunnen Precies. worden bij de kiezers. En en dat zou ook uh, vanuit het kabinet misschien is dus gevaarlijk kunnen zijn. Dus eigenlijk zeg je, uh, het beste zou zijn dat Ronald Plastek, een beetje een type Cohen, komt ook een beetje, volgens mij best graag bij in het torentje langs bij, uh, bij de premier. Mm -hmm. dat, dat hij uh, dat hij de leider wordt, dan, uh, nou, dan hebben ze weinig uh, weinig oppositie te verwachten. Nou, kijk, ik denk dat Ronald Plastek inhoudelijk. Uh, misschien ook geleerd van wat Cohen heeft gedaan, nog best wel. Uh, wat meer gas uh, of tegengas zal geven aan het kabinet. Maar de hele uitstraling van, van Plastek is toch een beetje... Uh, wat ik noem dan Cohen Plus. He, dus uh, ja, degelijk, fatsoenlijk, een um, wat oudere man. En met Diederik Samson heb je toch een, echt een vechtertje, een, een, jonge, een jonge krijger. En uh, als je tussen die twee serieuze kandidaten, want dat zijn eigenlijk uh, Ronald Plasterk en uh, Diederik Samsom, uh, dan, dan, zou, uh, dan zou Diederik Samsom uh, voor het kabinet veel, uh, veel minder uh, aantrekkelijk zijn. Maar uh, zou dat ook een overweging kunnen zijn voor uh, de mensen die hierover gaan, uh, in eerste instantie de leden, mm -hmm. uh, uh, om dan juist te kiezen voor Diederik Samson? Of spelen er ook nog hele andere sentimenten? Uh, nou, er de spelen denk ik ook nog wel andere sentimenten, bijvoorbeeld Nepal had al die zal ongetwijfeld stemmen krijgen, omdat ze vrouw is, hè. Ja, dus de enige al vrouw. Al ontkent ze het zelf. Ja, en uh, een progressieve partij die wil, denk ik, toch ook wel graag een vrouw aan de top. En ze is natuurlijk van uh, Turkse afkomst, kan ook een rol spelen, hè, dat het, uh, dat het positief uh, wordt gezien door de achterban. Uh, Martijn van Dam is jong, dat kan voor sommige mensen in de achterban ook een rol spelen. Uh, Ronald Plasterk heel ervaren. Ja. Dus dat zijn ook overwegingen. Maar uiteindelijk gaan de leden voor iemand die, uh, waar, waar, waar ze van denken... dat een groot deel van de Nederlandse bevolking zoiets heeft... van die zien we zitten, daar zouden we eventueel op kunnen stemmen. Oké, okay, dank u wel voor de analyse. Politiek analist Martijn van der Kooi en ook nog hoofdredacteur van ambtenarennieuws.nl. Onze zendtijd zit er vrijwel op. We hebben nog een klein minuutje te gaan. Maar over een uur is WNL weer terug. En dan op uh, televisie op Nederland 1. Even Jinek met Vandaag de Dag. Uh, en natuurlijk hier op Radio 1 vanavond weer om uh, half zeven. Avondspits met Joost Eertmans. Wij zijn er volgende week weer. En dan met een hele bijzondere uitzending. Vier uur lang de Amerikaanse verkiezingen. Super Tuesday. We gaan het van alle kanten belichten met alle deskundigen hier. De primaries, ons... hè? Nog niet De uh... primaries, uiteraard, uiteraard. Super Tuesday zijn altijd de primaries. En uh, natuurlijk ook met onze mensen in de Verenigde Staten. Zometeen hier op Radio 1, het uh, NOS Radio 1 journaal. Maar natuurlijk is het uh, 6 uur journaal wat ons betreft een hele wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.